zijn we weer met het vervolg van dag 2, of eigenlijk avond en de nacht in 2 van het landjeweel 2022. We pakken de draad weer op bij de ruigwoordse woord de shamanen. Oké, okay, ik wil nog eventjes een hele mooie, positieve boodschap de wereld inslingen. Want ik denk toch dat dichters ergens, ja, als ze, als ze zich overstellen daarna, dan hebben ze de kracht om die stemmen te horen. Zeg nu aan mij uh, en dan de tijd nog niet voorgelezen worden. Dan doe ik een gedicht voor Ruikwoord. Het eiland Bassend, krassend, kwakend, ruisend, huilend, eiland, te midden van die waanzinnige toekomst. Zomernacht op het kruispunt. Met gesloten ogen staart. De vage stank van de stad verdwijnt onder de geur van vlier vlie en lindenbloesem als een lijk onder de zon. Tante Jans, een oude bewoonster van Ruibel, die hier woonde toen bij het Tante Jans vertelt hoe ze haar klopje vulde als kind uit de sloot als ze dorst had en als godin. Minder dan één mensenleven terug kwam er een einde. Aan miljoenen jaren schone aarde, minder dan één mensenleven terug, Zij veel water, gesloten Aan de horizon, bij de snelweg, voorbij de onzichtbare drempel, bewaard door stinkende uitbouwgassen, raast de mensheid onverdroten voort, voortdurend aan een lijkwaarde voldoende aarde. Daar sta ik dan. Maar eens klaps en een kreeper, zachtjes nooit een koe. Alles aardig vrede. Als in transen sta ik onder de oude bomen van ruigel en een stem fluistert: Dit is het echte leven. Laat je niet bang maken. Laat je niet bang maken. Als het in elkaar zakt, blijft dit over. Ja, en dan en als laatste eigenlijk ook het symbool van wordt dat uh, op de kerk staat. Dat is misschien ook een heel aardig verhaal, want uh, een van de gekste dingen die ons overkomen is dat uh, de bliksem in het kruis sloeg dat op deze katholieke kerk stond. En het kruis bungelde dan uh, aan de zijkant. En uh, ja, aan de een van de hele vader de andere kant dan dachten nou, daar zijn we vanaf, ja, het kruis, dat kruis, uh, dat heeft zoveel onrecht aangericht. En, uh, ik denk dat de heel veel van ons als heksen verbrand zijn, terwijl de grote inquisiteur met zijn kruis uh, ontstond te vervloeken. Maar het mooiste was eigenlijk dat wij toen ons eigen symbool op die kerk hebben kunnen zetten. En dat symbool betekent, als de eeuwige, of de eeuwige geest zal glimlachen, als het mannelijke en het vrouwelijke samenkomen. Dat zaten er in die kerk, dat is het symbool. En dat, uh, ja, dat vind ik uh, heel mooi. Ik weet niet precies, uh, ik denk dat onze tijd uh, bedient en we willen heel graag de ruimte geven aan Tjeerd Bruinja, een oude ruigwoord Elaar, uh, ook uh, dichter in Vaderlands geweest. Nou, moet je nagaan. En uh, hij houdt ook de Friese dak van ons uh, kleine landje uh, in leven langzamerhand vergift de landschat, de begint de overvleugel. Cheer Bremia en Zea. The pump again, don't online. them either. And the Christian, you're in the water, the boy. a we shout at the The Want met een theorie die de wortels van alle problemen in de wereld planten de overbevolking, de overproductie, het massale wantrouwen aan elkaar en de instituties, een continue allergie die we in stand houden, samen. Dat we te veel kinderen krijgen, zodat er genoeg overblijft om de lepels met pap naar onze slappe monden te bewegen later pasten bij mijn vondst. Dat we ons tot de tanden toe bewapenen en arsenalen middelen laten ontwikkelen om bij de buren de zaken naar war te sturen. En dat niet doen uit haat, maar uit angst kon er bij. Allemaal omdat ik over de algen was. En omdat ik het elke ochtend op mijn heupen krijg als ik mij andere mensen begeef die op jacht zijn. Mijn geliefde zou het meer opgevallen zijn dat de oude genade het zonnestralen weer door een as van de meteoriet heen schoten, Langzaam de jacht staart, de staartjes lieten vallen en opnieuw van het licht bleven. We zijn bij Huizen in Spanland, dat is Rieke uh, Basman En morgen, is het morgen zondag? Nee, overmorgen. Overmorgen, als jullie helemaal moe van dit fantastische festival thuiskomen, ga je lekker op de bank zitten om 8 acht uur of kwart over acht zomergasten. En zijn hele avond laten vertellen. Dat is een hele interessante. Dus ga kijken naar de zomergasten. Um, ik was er een week geleden op het kleinste poëziefestival van de wereld in Dortmund in de volkstuin van Ralph Tenor. Dat is deze man. En uh, samen hebben wij zijn gedichten vertaald. Een paar jaar doen we dat. Zonder geld. gewoon aan de keukentafel. Soms loopt er bij hem wel een uh, maande over de tafel. Maar roept uh, hij wat vaak. Hij schrijft uh, soms hele korte uh, gedichten. En dit gedicht, ik lees even twee gedichten ervan. Dit heet Vader. Meneer Silbergal was zeventig. Toen zijn vrouw stierf, zij koude zelfs het brood voor hem bij het ontbijt. Wat moest hij nu? Hij ging liggen en stierf. Een man. Die geen ei kan verdient het niet te leven, zei de buurman. Dat is van een Er Hij er nog eentje van hem. Uh, ja, het het de indringers. Het is een soort sci-fi gedicht. Tussen hondenvoer en badschuim zag hij het teken. Nu wist hij, zouden ze komen. Zijn pistool uit de wereldoorlog... ...hield hij altijd geolied ...voor een noodgeval. Hij wist... ...ze maakte het moeilijk... ...om uit te maken wat echt is en wat niet. Als terra's laatste verdediger... ...stond hij buiten... ...in de koude lucht. Daar was een van de wezens... ...in de gedaante van een vrouw... ...met een handtas. Hij mikte en schoot. Huh? In het Fries uh, hebben we een uh, bijzonder woord voor het woord uh, kus. In het Fries is uh, kus een uh, tuut. Dat is echt, uh, Dat wil ik jullie even vertellen voor het volgende uh, belangrijke woord. Het komt er mee te maken met de tuiten. Met met <middels> be ik, wisten. We hebben stres. We Ik wil die kwiet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 By my blue, by my blue, by my blue, by my by my blue, by my by my blue, by my blue, Then some of my hooves by my by my blue, by my by my blue, by my blue, Then some of my bayonets bend and riven by my blue, by my by my blue, by my. By that good, by that good. Have been all finished harder. bye my bye bye my bye bye my bye bye me. bye my bye bye me. bye my bye bye my door. By by Coming home fast, home. Dicht met de Starbucks werd ik uitgenodigd in de Pompenkliniek in Nijmegen. Dat is een kliniek voor TBS'ers. En daar ging ik praten met TBS'ers. Ik schreef alles op wat ze zeiden, en daaruit maakte ik nieuwe gedichten. En al de TBS'ers heten in die bundel X. En deze X was muzikant, hij hield van Jean Michel, Jarre van die, Van Vangelis, van die elektronische muziek en maakt ook house muziek en hij wilde schilderen. Hij wilde leren schilderen als Bob Ross. X is intelligent en stromt eigenwijs. Bob Ross die mensen die niet kunnen schilderen wilde laten schilderen heeft volgens X en de geestelijk verzorger nog nooit een schilderij verkocht. Alle landschappen schijnen bij producer Kowalski in huis te staan. X wil het zelf proberen, maar mag niet met Thinner werken. Hij zou daarmee de kliniek zichzelf of iemand anders in gevaar kunnen brengen. X zit niet voor brandstichting, dus Thinner zou best moeten kunnen, volgens X. Hij verbaast zich er niet over dat ze hem dwars zitten. Het enige waar er niet goed in is, is vernietigen wat je leuk vindt. En eigenlijk is X-muzikant. Nadat hij van een vriend een computerprogramma kreeg, kloaide hij er net zo lang mee tot het programma deed wat hij wou. Daarna maakte hij elektronische muziek die zo goed was. Zo goed, dat ze op een cd'tje kon staan. Voordat hij werd opgepakt was hij benaderd door een d die een trek op een van de Thunderdomes heeft. Maar x verdomde het om nog langer te componeren. Sinds ze hem dwongen de toegangscodes aan zijn laptop en telefoon te overhandigen. Metaalfrazen en draaien, daar is hij ook mee gestopt. Liever doet hij simpel werk zoals plastic bekers tellen en verpakken. En verder, verder zou hij zo graag van Bob Ross willen leren schilderen. Gewoon op zijn kamer van die geniale landschapjes maken. Maar dat mag niet van de leiding. Als ik weet dat ik gelijk heb, wil ik ook gelijk hebben, zegt hij. En voegt toen, helaas, is dat ook altijd het geval. Ja. Zijn jullie al in uh, zwarte bestijnen geweest? Ja, hier is iemand in Zwaarmstrijden geweest. Wat is dat? De westerheen. De westerheen staan zo bekend dat ze nogal uh, royaal met messen omgaan. En ik stel me zo voor dat ik daar uh, op een uh, zondagavond, geloof ik, sta. En dan komt iemand op me af. Hmm. En die zal wel even uh, mij uit mijn velletje halen. Op de sneut, jongen, stier ik mij de schop uit maar en mijn hand boven de hol uitzien de morgen van zaken. de De beste reinere wat ik vrede. In ieder halen je de punt van de F-herder van Green Oort Cruis, strumming ter felheid. De poetsjes die hier, de eerste keer daarster mis. Maar dat twarke is het beet. En een geen kriesterig mis telde. hem, want je maar een mooi jasje van die. Zij had je nu slappe linge op de tegens. Maar je poetste het bloed van het mensje. En schikte het in het zitje op de ruchterskant. En in het Nederlands klinkt dat zo. Op een zondagavond stond ik met mijn benen uit elkaar. En mijn handen boven mijn hoofd, tegen de muur van zaken, zaken, met een kledingin. De zware steiner deed wat ik hem vroeg. En in één haal had hij de punt van de F-herder, dat is een mes. Van kruin tot kruis, door mijn dierenhuidje heen getrokken. Het tasje stond open. De eerste keer tastte hij mis, maar de tweede keer had hij beet. Een glimberig michelin-mannetje tilde hij uit mij Ik gooide hem. Hier is de programma, pakte het toen weer op en zei tegen een lege lichaam van mij, ze maken maar een mooi jasje van jou. Met zijn zakdoek poeste hij het bloed van het mannetje hij schikt er in het zitje op zijn rechter schouder. Mm. Wanneer praten de groen niet te huffen. Voordat ik de handen niet hypnoteer, de vliep in de bekken op het de tonne bier was en in mijn pan te tuffe. Tik ik nee hoe goed ik bier droegen waar, met een strikkel in de boesten, de sein door het schouder en een pet voor een keel, kapje en een vuil, sjer en filteren. Ik Hoort dit. maar de jens, ze stond nu heen. Op een recht van de innen naar de oren zie er al je. Hoor een dier vis. Om net langer te roepen naar mezelf. Voordat ik in het hok de slechter van de uren neem om langs mijn veld de paaltjes wat dieper de grond in te tikken. Voordat ik in mijn handen, mijn handen open vouw, de spieken, mijn bekken, mijn tong bij elkaar zag om in mijn palmen te tuffen. Denk ik na over hoe ik bij dit droge weer met een sluipstok op zak de zijs over de schouder en de pet over de kale kop tegen de felle zon het veld in hadden. En zo gaat het dat ik mijn armen en benen in de lucht, klop mijn rug van de ene naar de andere kant rol over een dode vis. Om niet langer naar mijzelf te ruiken, om net langer te roepen. Naar Dank je wel. Dank uh, uh, mooi festival. Dank je Dames en heren, Dank je voor je aandacht. Geef ze allemaal nog een hartelijk En vooral mannen van een zekere leeftijd die het opperste geluk gevonden hebben in de drank. In feite zijn ze beter bevriend met de fles dan met de vrouw. Nu weet ik niet of een feestelijk denkbaar mogelijk is zonder vrouwen. Maar één ding is, zeker zonder het zout van de zondheid, is iedere maaltijd smakeloos. Als geen der gasten het gezelschap met zijn groen en grappen aan het lachen kan krijgen... ...dan is er wel een of andere kniebis of hansworst... ...die met zijn grappen, het gezelschap, de, de, de verveling en de dodelijke stilte van tafel weet te verdrijven. Want wat baat het om je maag te overlaten met allerlei pasteitjes, lekkernijen en zoetigheden... Als niet tegelijkertijd je oren, je ogen, ja, heel je ziel mogen meegenieten. van al deze kwinkslagen en malligheden. en deze guitigheden en gein. zijn heus niet het werk van de zeven wijzen van het Griekenland. Nee, het is de zotheid zelf. die deze zottigheden produceert. voor het heil van de mensheid. En hoe zotter ze zijn. Hoe meer vrolijkheid zal het leven brengen. Want als het leven geen vrolijkheid heeft, dan is het niet waard geleefd te worden. En ik ben behoorlijk teleurgesteld over de ondankbaarheid van de mensen. Zotheid is overal. De een is nog zotter dan de ander. Een aantal is oneindig. Maar in het openbaar schamen ze zich voor haar. Nooit krijgt ze eens een goed woordje te horen of een klein complimentje en dan wel helemaal niks van de grootste der zotte wonderen. Het is een schandaal. Schandaal! Amsterdam wird ein Traum an dich und er glaubt, er führt sich bei dir Amsterdam heute Nacht Amsterdam. Auf dem Weg stehen wir heute Nacht Amsterdam, wenn das Saufen so schmeckt, fällt ein Junge nach vorn auf sein Hirn und verreckt ziemlich schwer Amsterdam wird die Nacht heute. Zie Ein Tanz, der sie schreibt, ist das echte Programm, das Akordiert, das Paket ist zu klein. Jeder denkt, die wir meinen, wie vereinsam sein. Alles greift sich und fühlt, alles dreht sich und lacht, wenn der Mann, der da spielt, seine Trickt. Oh a Schip gevaren, geheten Azard. En die heb ik uh, afgelopen september met mijn trouwe manning op het strand in Ecuador gezet om het door te laten gaan als theater. Uh, er zijn veel journalisten geweest die me gevraagd hebben. Vertel nou eens wat het meest spannend is wat je hebt meegemaakt. En dan weet ik altijd niet wat ik moet vertellen, want ja, we zijn vier keer aan de ketting gelegd en zeven keer van het anker geslagen. Um, ik ga vertellen gewoon waarom en hoe ik zo'n schip begon, hoe ik aan de grote vaart begon. Wel nu, je bent 27, een gezeeste student, je reist wel door Europa en je weet niet zo goed wat moet je moet doen. En 27 is ook de leeftijd van de idioot van Dostoevsky. Het is ook zo'n beetje de leeftijd waarop je moet weten of je idioot blijft of niet. Ik had het geluk. Ik fietste in Amsterdam-noord en zag een wrak liggen. Van het soort waarop je spontaan verliefd wordt op roest. Het was een gratieus geestgift. Dat meteen het romantische beeld oproept van wijze oceanen, verre bestemmingen, vreemde ontmoetingen. En ik dacht, dat is de manier om te reizen, ja, om een podium te creëren, om met mensen om te gaan. En het wist moest natuurlijk een theaterschip worden, want ik had het grote voorbeeld van. Molière die met zijn hooiwagens door het Franse platteland trok. Of Lotka die met zijn vrachtwagen door Andalusia ging. Of de agit van Rusland. Ik dacht hier moet een zeeschip zijn om verre kusten en kleine eilandjes te ontmoeten. En er is mij vaak gevraagd en hoe ik begonnen ben, dan zeg ik altijd maar dat is vanwege Amsterdam van haar Fantastische, traditionele, eh, maritieme geschiedenis, die natuurlijk wel terug wilde draaien. We zouden dit keer niet gaan om te spelen, maar om te delen. En niet dus om te keren, maar om te spelen. En ook om te helen. Het is inderdaad, heb ik gemerkt, in geen andere stad dan Amsterdam mogelijk dat zo'n project had kunnen ontstaan, waar de schippers en de motormuizen waren die zo'n gescheese student aan de Grote Vaart helpen. Maar goed, je bent 27, je wilt een zeeschip, maar je hebt niks. Je hebt geen nautische ervaring, je hebt geen Ervaring met theater of met dingen organiseren. Je hebt geen aanleg voor, voor technische dingen, want je weet nog niet eens wat een slijtschijf is. En natuurlijk, je hebt er geen geld. En ik dacht, laat ik het op de pra praktische manier, de praktijk beginnen. En we gaan naar Zuid-Frankrijk, dus de Ik steek door naar Genua om mijn aan te monsteren op de Grote Vaart. Ik had een monsterboekje gehaald. bij ben droog, droog, 57. Het pasfoortje. Genua heb ik gehaald. Maar ik kreeg een gigantische aanval van aardbeien. Ik kwam in het ziekenhuis terecht, werd geopereerd en droog terug naar Amsterdam. Maar ik werd als zeeman in het ziekenhuis opgenomen dus reeds met mijn monsterboekje herkend. En erkend als een zeeman. Dat was de eerste stap. Ik dacht: laat ik het in de theoretische manier proberen. Ik schreef me in in de zeevaartschool van Amsterdam. Dat heeft het uitzicht op het Slaans uh, Zeemagazijn. Achterop heb je uh, de kroeg De Druif, waar Piet Heijn, zijn naam in een klein. Zijn zilverlingen verdronk, ik kwam daar op school, kreeg dikke boeken, voor wiskunde en algebra. Dat ging over de stabiliteitscurve, hoeverre een schip stabiel blijft onder moeilijke omstandigheden. Ik zag dat mijn medestudenten allemaal 17 jaar waren, zo'n 10 jaar jonger dan ik. En ik zag geen enkele vrouw aan boord van dat Instituut. Dit hield ik geen twee uur voor. Ik dacht, laat ik maar Russen studeren en in afwachting in de afwaskeuken geld verdienen om zo'n schrik voor elkaar te krijgen. Ik heb zo'n drie, vier jaar gewerkt. Ik heb uitgeleken dat ik 45 jaar lang had moeten werken om dit geld voor elkaar te krijgen. Uh, maar ik heb met het Russisch een van de mooiste reizen gemaakt. Een reis door de Russische literatuur. Een reis langs de roes van de vodka. En een reis, uh, een, een reis ja, door de vrochten van een manier van denken. Want, Peuter de zei, hoe meer Italië spreekt, hoe meer zinnen dat je hebt. Dus studeren. studerende dacht ik, laat ik wel alvast een kiel leggen onder het schip in de vorm van een stichting die je oproept en die dan zeg maar uh, het juridische basis aan het schip legt Maar een stichting moet een naam hebben. Ik zocht een naam in het Russische woordenboek en in bladzijde 2 vond ik de letter as. Tussen de letter as en alfabet vond ik het woord azacht in de betekenis van passie, De betekenis van vuur. En ik dacht, A. Ah, Azaard, aard van A tot Z. Dat is meer dan een scheepsnaam, dat is reeds een beginselverklaring. Met deze naam, en wat ik begon dus met het, met het scheepsnaam, met deze naam, jazeker, ja, ik begon ik een stichting, een stichting, Azaard, bij de notaris. Heb ik de doelstellingen op zijn Engels geformuleerd? En die luidt zo: Stichting ASO, het is een non-profit organization, which has been founded in order to purchase, equip and maintain a seaworthy vessel for the transport of animals, humans, objects, ideas, et alé. ...to give artists a chance to perform their transubstantial activities... ...and so to promote a global cultural interchange. En this transubstantial... <coughs> ...dat was voor mij gewoon het idee van substantie veranderen. Het idee veranderen, omzetten... ...in een schip van 180.000 kilo, dat schip weer omzetten in een ideële reis. Deze reis zet je weer om in een samenwerking met een aantal artiesten. Dit zet je weer om in een theatervoorstelling. Dit geheel is dan een nieuw verhaal. Bedankt. Ja... Ik had wel bijvoorbeeld het idee dat het een operaschip moest zijn. Ik had van gezien, een navel daar is de zee van plastic, daar ja, een boekje oorlogsschepen van karton. De opera heb je de stemmis als het beste zeg maar, instrument dat er bestaat. Het koren, verdachtigvoudiging en het decor zo disproportioneel en absurd als mogelijk is en natuurlijk was er Fitz Caraldo met zijn opera stip die over de berg getrokken werd en Fitzcarraldo verkocht zich als Fitz verkocht zich als de conquistador van het onmogelijke en dat spart mij wel af en toen was opeens een schip mijn ouders overleden ik kreeg 60.000 en gulden mijn broers mijn ik kocht een schip we produceerden een opera die opera was een gigantisch succes maar ging meteen failliet het schip kwam aan de ketting Legde. Ik was meteen bang dat ze een ketting zouden leggen om het stuur. Maar er gebeurde niks. Het betekent dat het schip geen economische waarde had. En het gebrek aan die economische waarde was eigenlijk de weg naar onze bevrijding. We kennen dat verhaal van de, uh, zeg maar, de ISWA, de, de schipveiling in, in, in in Monaco, waar schepen verkocht worden vanaf 20 meter, dat kost dan 20 miljoen. Iedere meter is 1 miljoen meer. Wij waren in het 30 vallig, Maar deze rijkdom stapt maar boventjes af tegen de echte rijkdom die we aan boord mochten genieten. Te weten de tijd van je leven te hebben. Bij de tijd om te sluiten, wat gaan we doen? Die gaat op, die gaat op, op, heel lang. De, de, het voorrecht om uitgebreid met muziek en theater te bezig te zijn. De, de, het voorrecht om met andere artiesten bezig te zijn. En altijd in de golven, balancerend in de golven, met de wind en de wolken. En vooral bevrijd te zijn van alle maatschappelijke bagatellen, zoals er zijn, budgetten, begrotingen, Pakverkeer, belastingen, eh, maandelijkse lasten, verzekeringen, eh, geen loon, geen adres, geen post, geen rekeningen. De echte vrijheid is eh, om geen economische waarde te kennen. Het is een enorme rijkdom om het schip op het strand te zetten en met één koffertje naar huis te gaan. De rijkdom bestaat uit de mensen die het mogelijk hebben gemaakt. Alleen ben je niks van de 80.000 kilo. En dankzij anderen heb je een leven. Er zijn 80-honderd geweest die het mogelijk gemaakt. Soe ilé padre. C'est plage, dat was een kreet van de Parijse revolutie. Onder het plaveisel ligt het strand. En het gaat om de utopie. Het is bijna ondenkbaar, nu alles instort, dat er nog een utopie bestaat. Maar het belangrijkste is om door te blijven gaan. Ik ga u Het is een strand. ...naar een aflevering van Ruigoord Radio. Naar Radio Raugort, Land Dorpsjeel, Raugort, 2022. You Sebastiaan. Nu luister je naar een spontane Apple Daarvoor luister je naar, Luister je naar August van De volgende is dan dag drie. Tot de volgende dan. Je luistert naar Radio Ruigoord. Radio Ruimhoorn. De nou, van de mensenheid en de zoffersheid, op deze zal het leven denken. Want als het leven geen vrolijkheid heeft, dan is het niet gehaald geleefd te worden. de gemel in onszelf. De luifrood! Allemaal aan die zon! Je luistert. Wordt hem opengedaan door een kleine, kale, scheelogige modder. die hem gastvrij en onderdanig ontvangt. in zijn stemmig blauw geschilderd vertrek. dat onder het schenken van een Chinees kopje thee. door hem plechtig wordt genoemd. de hal der kennis, die slechts toegankelijk is voor zij die door de stilte zijn gegaan.